Behoudenis door besnijdenis. We hebben geleerd, we leven nu in het Nieuwe Testament. En er zijn er heel wat mensen die hebben gezegd dat het Eerste Testament is weggedaan. Maar het zijn allemaal uitdrukkingen die we meegenomen hebben uit ons christendom. Het heeft niets te maken met dat wat de Torah leert. We moeten onze zonde afleggen. We moeten ze beleiden en we moeten ze laten. En dan heeft de Heer de mogelijkheid gegeven om mikwe te doen, onder water te gaan. Met een getuigenis, Heer, ik leg het af. Ik ga weer als een nieuw mens bovenkomen. Dat doen we ook niet één keer in ons leven, want we hebben door de jaren ook geleerd dat mikwe een herhalingspatroon heeft. Als je weer beschadigd bent of, of verontreinigd bent in je denken of in je doen, dan zeg ik: Ik ga mikwe doen. En dan vraag ik mijn broer of mijn zuster erbij of ze getuigen willen zijn. En dan zegt hij, voordat je onder water gaat, maar waar ben ik nou getuige van? Ja, ik heb een zaak met God gerecht gemaakt en dat wil ik door mijn mikwe bevestigen. Nou, dat is fijn en dan ben je getuige van iemand die mikwe doet. Schitterend. Een onderwijs wat we ook in het christendom op die wijze niet hebben geleerd. Dat moesten we later pas van onze zuster begrijpen, onze zuster Sephora, die dan ineens dat thema achter elkaar zet. En dan dacht ik vroeger, nou dat zal wel joods wezen. Nou, het heeft niks met Joods te maken, want Joods betekent Juda, Jeruda. Dat is maar één stam, dat is maar één van de twaalf zonen van Jacob. We hebben gewoon te maken met het verbond van God. We hebben te maken met Torah. En vanuit Torah hebben we ons onderwijs uh, willen krijgen. Lijfst, goed. thema geen behoudenis door de besnijdenis. Wat zegt uh, Genesis 17 vers 9? We kennen het allemaal. Voorts zeide God tot Abraham. En wat u aangaat, Abraham, gij zult mijn verbond houden. Een verbond is ervoor om te houden. U gaat geen verbond aan als man met een vrouw. En je zegt, ja we sluiten wel een verbond, maar je hoeft je echt niet aan te houden, want ik doe het ook niet hoor. Of zo, weet je wel. Nee, je sluit een verbond en daar wordt je ja-woord opgegeven en dat verbond staat voor God en voor onze naaste. Wat u aangaat Abraham, mijn verbond, zegt God, houden. gij uw nageslacht in hun geslachten. Dus hij maakt zijn verbond op dat moment niet met Abraham, maar met zijn kinderen en zijn achterkleinkinderen tot in de lengte van dagen. Het is goed om erover na te denken, want dit is de basistekst waar we mee beginnen. Dus het fundament moet al liggen. Nou zegt hij in vers 10, dit, een aanwijzend voornaamwoord, hè? dit, vinger erop, gewoon onthouden, dit is mijn verbond. Dat gij zult houden, dat zult, zullen, zal, is een van de sterkste woorden die er is. Daar zit geen twijfel aan, nee, je zal het doen. En niet doen is ongehoorzaamheid. Klinkt dat eng eigenlijk, hè? vindt u ook niet? Wat gaat hij nou toch vertellen? Ja, dit is mijn verbond dat gij zult houden tussen mij, zegt God, en u en uw nageslacht, uw kinderen, dat bij u al wat mannelijk is, besneden worden. Ik zal niet gelijk vragen of u amen wil zeggen, daar moet je gewoon maar over nadenken. Misschien kan er ook vandaag iets in je denken veranderen. De volgende, vers 11. God die zegt tegen Abraham, gij zult, weer dat sterke woord, het vlees van uw voorhuid laten besnijden. En dat zal u tot een teken van het verbond zijn tussen mij en u. Dus het afsnijden van het vlees van de man is een teken van het verbond. Ooit wel eens gelezen in de Bijbel tot dat teken van het verbond is weggenomen... Ooit wel eens gehoord dat de kinderdoop in de beslaans van de besnijdenis is gekomen toevallig? Wie heeft dat wel eens gehoord? Ja, we komen er allemaal een beetje uit die kringen vandaan. Dat is zo, stond het er ook vroeger. De drie formulieren van enigheid, die kenden we ook hè? Ja, hoop van die ons gelukkig niet, maar als je uit de reformatorische en uit de christelijke traditie komt... In de doopformulier. In de doopformulier, het omdat, komt er aan. Omdat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo stond het. Ja, zo stond het ook. Tot, uh, Inderdaad. Er komt wel verandering, maar dat hebt tijd nodig. Onthoud het maar goed, de doop is nooit gekomen in de plaats van besnijdenis. We gaan verder. Al wat mannelijk is, zegt hij, zal besneden worden. Gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden. En dat zal u een teken van het verbond zijn. Dus besnijden van de voorhuid. Dat zal het teken van het verbond zijn. Tussen mij, zegt God, en u, Abraham. Hij werkt dat gebod verder uit door te zeggen. Wie acht dagen oud is, zal bij u besneden worden. Ja, al wat mannelijk is in uw geslachten en er komt ie zowel wie in uw huis geboren is als wie van enige vreemdeling voor geld is gekocht toch niet van uw nageslacht is dat betekent dat de knechten die van buitenaf in het huis van Abraham dienden die gingen mee in de besnijdenis want ze behoorden tot het huis van Abraham er niet eens over gediscussieerd. Abraham kreeg de opdracht van God. En nog op dezelfde dag staat erbij. Besneed hij. Dat was een man van geloof. God die zegt wat. Hij gaat niet in discussie. Oh, zegt Hij Hij laat zich besnijden. En zijn nageslacht. Er is geen tekst in de Bijbel waar hier nog een, een situatie zou zijn. Tot de een wel de andere niet. Zelfs de vreemdeling die in het huis is van Abraham. Die voor geld gekocht is. En tot het huis behoorde, werd mee besneden. Vers 13. Wie in uw huis geboren is en wie door u voor geld gekocht is, moet voor zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees zijn tot een altoosdurend verbond. Als dit een tekst is die door het christendom... volkomen aan de kant is gezet... door een christelijke theologie... waarvan Yeshua zou zeggen... te vergeefs eren jullie mij... want je leert leringen die geboden van mensen zijn... dan denk je... "Zo, jong, jongen, jongen, hier heb ik ook nog nooit over nagedacht. Wie in uw huis geboren is... ook al is die een slaaf... die gekocht is... moet voor zeker... dus niet twijfelen... voor zeker besneden worden... zo zal mijn verbond in uw vlees zijn... tot een eeuwig verband. Nou... Wilt u allemaal verder lezen? Ja. Het wordt zo mooi. De onbesneden... broeder en zuster... de man namelijk... die het vlees van zijn voorhaard... niet laat besnijden... je laat je dus besnijden... maar die zich dus niet laat besnijden... die mens die zal... afgesneden worden... uit zijn volksgenoten... Hij heeft mijn verbond verbroken. Dat is ook een heftige. Hier staat afgesneden. Wat staat er in uw Bijbel? Daar staat het woordje uitroeien. En dat vond ik een raar woord. Ik denk uitroeien. Zo, ik zie uitroeien, dat doe je met ratten, weet je wel. Ratten ruw je uit. Maar dat woord is te zwaar. Het is ook te veel gekleurd in ons Nederlands, vind ik. Dus ik heb maar gekeken wat er in het grondwoord stond. En daar staat heel eenvoudig. Nou afsnijden. Er staat geen uitroeien. Nee, je zal het afsnijden. En dan is het weg dat stukje vlees. Maar wie zijn vlees zijn voorhuid niet laat besnijden. Die mens. Er staat niet die jood. Er staat de mens. Zal afgesneden worden. Uit zijn volksgenoten. Hij heeft mijn verbond gebroken. Het staat er. En deze tekst wordt nergens gecorrigeerd. In de hele Torah niet, nergens niet. Genesis 17, vers 24. We slaan gewoon een paar versen over om het bij het onderwerp te houden. Genesis 17, vers 24. Abraham die was 99 jaar oud toen hij het vlees van zijn voorhoud liet besnijden. Je kan niet zeggen van, nou ja, ik ben nog 50 nou, het wordt tijd. Ja, maar ik ben al zeventig. nou, dan heb je nog heel weinig tijd. Abraham, die was 99 jaar oud. toen hij het vlees van zijn voorhuid liet besnijden. Ik heb een vraag voor u voordat ik verder ga, zomaar. Weer hield het Jaweh om een verbond te sluiten met de onbesneden Henoch? En hem toch op te nemen? Henoch was niet besneden. Maar God heeft een verbond met hem gemaakt. Hij heeft hem ook opge... Maar is dat nergens geschreven? Besnijdenis is van Mozes, leert de Bijbel. Niet omdat ze van Mozes is, maar van Abraham. Want daar begon de besnijdenis. Weer hield het Yahweh om een verbond te sluiten met de onbesneden Henoch. En hem op te nemen? Nee. Of met de onbesneden Noach? Is er is niks over geschreven. Exodus 12, vers 43... Jawee die zei tot Mozes en naar Aaron, dit is de inzetting van het Pascha. Geen enkele vreemdeling, wij zijn die van de heidens afkomst zijn, vreemdelingen. Echt waar, wij zijn vreemdelingen, we waren vreemdelingen. Geen enkele vreemdeling mag ervan eten. Dat is gewoon een Torah instructie. Niemand liet een heiden mee eten aan de Pesachtafel tegenwoordig kan het wel misschien komen we er dadelijk op terug iedere slaaf die door iemand voor geld is gekocht mag er eerst van eten wanneer gij hem besneden hebt dus je kan op de slavenmarkt slaven kopen hij gaat in het huis van Jacob werken of van Abraham maar hij mag pas meedelen aan de peesdagmaal als die besneden is dat is heftig hoor Exodus 12, vers 48. Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft en Yahweh het paascha wil vieren, hè, dus die vreemdeling is bij jou, maar die wil ook het paascha vieren, dan zal ieder van het mannelijk geslacht die bij hem behoort besneden worden. Eerst dan mag hij naderen om het te vieren. ...hij, dat is de vreemdeling... ...zal gelden als... ...in het land geboren. Dat vind ik zo'n schitterende uitspraak. Tot de Heer aan die besnijdenis... ...heeft verbonden... ...wat? Dat die vreemdeling... ...zal gelden als in het land geboren. En dat is zo. Zo spreekt de Heer... ...kan je zeggen. Ja, maar ik ben toch gedoopt? Ja, natuurlijk, dat is goed. Wat ging er ook weer gebeuren... ...als hij gedoopt was? Dan kreeg je ...plaats in de gemeente... En wat ging je dan horen elke sabbat? Dan ging je op elke sabbat ging je Mozes horen. Want op elke sabbat wordt in de synagoge Mozes gelezen. Dat is een heel schema voor door heel die jaren heen. En als je Mozes gaat lezen, dan kom je tot ontdekking wat Mozes gesproken heeft en waarvan hij getuige is. Hoewel de besnijdenis niet van Mozes is. Kom komen we dadelijk op. Eerst dan mag hij naderen om het te vieren. Hij, de vreemdeling, zal gelden als in het land geboren. Maar moet besneden zijn. Maar geen enkele onbesneden mag ervan eten. Nou, dat vind ik helemaal heftig. En dan nog streepjes te zetten, Willem. Weet je het erin pompen of zo? Maar het staat wel geschreven. Hoe vaak willen wij niet andere mensen overtuigen? Ja, maar het staat echt zo geschreven. Het staat echt zo geschreven. En dat is nodig in de christelijke wereld. Want zo staat geschreven. Ja, maar die, die oude testament is weggedaan, zeggen ze dan. Ze hebben weggedaan. Kijk maar uit wat de Heer Jou niet wegdoet. Het Oude Testament is niet weggegaan. Het is namelijk de basis van het verbond. Alleen in dat verbond is opgenomen dat door het bloed van stieren en bokken onze zonden werden bedekt. Maar dat door het bloed van het Lam onze zonden en schuld werden weggedaan. Dus in dat gebied van de besnijdenis en dat Yeshua nog niet kenbaar is geworden, zodat we deel krijgen aan het lichaam van Yeshua. Zijn ze de zonden altijd bedekt geweest. Bedekt geweest. En ze konden aan het eind van het jaar. Als het grote verzoenig was. Dan werden de zonden weggedaan uit de tempel. En dan werden ze op de weg aan de bok gelegd. Geen enkele onbesneden mag ervan eten. Vers 49. éénzelfde wet zal gelden voor de geboren Israëliet. En voor de vreemdeling die in uw midden vertoeft. Amen. Het is voor de Israëliet en voor de vreemdeling. En dat de meeste van ons zijn dat soort vreemdelingen. Alleen we hebben nu deel gekregen aan zijn verband. Maar misschien zijn er nog stappen om te nemen. Voor de vreemdeling die in uw midden vertoeft. Vindt hij nog steeds prettig om te luisteren? Die ben wel stil. Heerlijk. Je hebt een hoop dingen om over na te denken als je vanavond thuiskomt. Want het is zo serieus als de Sabbat. En als de feesten van de Heer, zo is ook het verbond van de Heer, wat er aan de grondslag ligt, belangrijk voor de gelovigen. Dan krijg je het probleem. En dat kennen wij allemaal. Tot die mannen komen, weet u wel? Sommigen uit Judea, dat zijn de Joden. Hè? Dat klinkt dan negatief. Maar het is natuurlijk niet negatief, want wat betekent Jood ook weer? Een Judeer. Hij die uit Judea komt. En wat is dat, Jood? Hij die God looft. Nou, als wij echt allemaal God loven... dan zou je hartstikke wel kunnen zeggen... nou, dan moeten we Joden wezen. Want er is maar één God die je kan loven. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wij zijn natuurlijk geen Joden. Maar we zijn wel tot verandering gekomen... en we zijn Godlovers geworden. Zo zijn we het toch. Hij die God looft. Sommigen die uit Judea komen, dat zijn Joden... Leerde de broeders, indien gij u niet besnijden laat, naar het gebruik van Mozes kunt gij niet behouden worden. Punt. Nou, die, die is sterk, vindt die ook niet? Indien, dat is een voorwaarde, gij u niet laat besnijden, naar het gebruik van Mozes kun je niet behouden worden. Moeilijk is dat, hè? Daar kan je allemaal gedachten over hebben. Kan ik je niet onderuit? Nee, je kan er eigenlijk niet onderuit. Het is een voorwaarde. Als je je niet laat besnijden... ...naar het gebruik van Mozes... ...kun je niet behouden worden. Dat zeggen die mannen. Hoe we eruit komen zien we dadelijk. Toen er van de zijde van Paulus en Barnabas... ...geen gering verzet... ...en tegenpraak tegen hen ontstond... ...hé, hey, zitten we nou toch dat verkeerd te lezen of niet... Indien gij u niet besnijden laat, naar het gebruik van Mozes, kan je niet behouden worden. Dus je moet te laten besnijden. Alleen het woordje behouden is het probleem. Zij verbinden daaraan dat ze door de besnijdenis wat worden? Behouden. En dat is de leugen. De Torah die zegt, je moet hem besnijden. Ook de vreemdeling die bij u vertoeft. Maar het wordt omgedraaid door maar één woordje. Die fariseeërs die daar over de vloer kwamen, die zeiden als jij je niet laat besnijden kun je niet behouden worden. En dan vliegt Paulus tegen het dak aan. Zegt hij wat, zegt hij, daarvoor ga ik naar Jeruzalem. We gaan even door gronden waar het over gaat. En als je dan naar Jeruzalem gaat, dan krijgen ze echt de waarheid te horen. Besnijdenis heeft niets te maken met behoudenis. Wil je die onthouden? Geen behoudenis door besnijdenis uitroepteken. Dat moet je onthouden voor vandaag en eigenlijk je leven lang. Dat wil niet zeggen dat er niet besneden wordt. Nee, er wordt niet besneden om tot behoudenis te komen. Waardoor zijn wij behouden? Door het geloof in Yeshua, met Hem gedoopt te worden in het watergraf, met Hem te sterven en opstaan in een nieuw leven. Zo zijn we behorende tot Yeshua. Wij vormen het lichaam van Yeshua. God die kijkt tot ons met zijn vriendelijk aangezicht. Over nagedacht? Gods vriendelijk aangezicht is over ons. Omdat we in zijn wegen wandelen met blijdschap. Als wij onze kinderen in gehoorzaamheid zien wandelen, zeg ik, ik heb de beste kinderen die er zijn. Moet je kijken. Echt waar, maar God ziet met een vriendelijk aangezicht op u. Als u gaat zondigen... Als je dus zijn regels van een, een fijn leven overtreedt door je naasten te bedriegen, en te haten, lelijk te doen. Dat is afschuwelijk voor vaders. Je bent nou toch aan het doen? Ja, klappen krijgen. En dat duurt dan nog een hele tijd. Huh? Er kwam dus geen gering verzet. Dat is een leuk woord, hè? Er kwam geen gering verzet. Nee, er kwam keihard verzet. Want Paulus die vliegt tegen het dak aan. En uiteindelijk zeggen ze, nou gaan we naar Jeruzalem, nou gaan we naar Petrus, haring of kuit. We willen het weten. Geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij Paulus en Barnabas en nog enkele van hen op zich tot de apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven. Naar aanwijding van dit, dit, vingertje erbij, dit geschil. Het gaat alleen maar over het woordje behoud. Het gaat helemaal niet over wel of niet besnijden, want de Bijbel kent maar één ding aan het verbond, dat is besnijden. Maar het gaat over behouden. Zodra iemand behouden is, plaatst bij besnijdenis, is, wegwezen. Dezelfde karaktereigenschappen als Paulus gaan openbaren. En wat zeg je daar zo? Je wordt behouden door je te verbinden met Yeshua. Ook de mensen die voor Yeshua geleefd hebben, hebben zich op grond van het uitzicht op Messias ja, de weg gewandeld. Al Gods kinderen, al vanaf Adam, zijn door uit te kijken naar het zaad wat komen zou, wat Satans kop zou vermorzelen, zijn ze behouden. Dus ook al hebben ze Yeshua nooit gezien, door het geloof hebben ze gekeken naar het zaad wat komen zou. En dat bleek uit Abraham te komen en dat bleek uiteindelijk Yeshua te zijn. Zij, te Jeruzalem aangekomen, werden ze door de gemeente in Jeruzalem, de apostelen en de oudsten ontvangen en vermelden al wat God met hen gedaan had. Het was een prachtig verhaal, want het evangelie van het koninkrijk van God ging naar de heidenen en er werden gemeentes gevormd. Maar er waren twee van die fariseeërs die zeggen, ja jullie kunnen nou al uit de heidenen en ineens denken, tot je bij dat volk van God wordt. Maar als je je niet laat besnijden kun je echt niet behouden worden. Als ze in Jeruzalem aankomen, hebben ze heel wat te vertellen, want er is veel gebeurd. En Petrus en Jacobus en de anderen, die luisteren met zulke oren. Wat God wel niet gedaan heeft. Maar er stond uit de partij der Fariseeën enige op, vertellen ze, die gelovig geworden waren. Dus het waren Fariseeërs die geloof aan Jeshua hechten. Maar ze waren nog niet los van oude dogma's of gedachtegangen. Ja, dat is logisch. Dat zit helemaal in ons systeem. Er zijn mensen die zijn nooit christen geweest en die komen uit de wereld. En die zitten nog behoorlijk vast aan dat hele vlees van dat wereldzijn. Ja, dat kan je oprekenen dat dat is. Maar ze gaan de waarheid leren verstaan en er komt een dag tot ze al dat vleeselijke gedoe afleggen. Of ze brengen het onder het verbond van God en dan zijn de dingen die in het vlees toegestaan, gewoon toegestaan. Geen probleem binnen het Koninkrijk van God. Maar uit die partij van die fariseeërs waren er twee opgestaan die gelovig geworden waren. Hè? Dus het zijn Messias beleidende fariseeën. En zij zeiden dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. Is die fout, die opmerking? Nee. Echt niet waar. Ik ben blij dat je het ziet. Dat is helemaal niet fout. Maar wat had hij gezegd in de eerste keer? Het ging over behoudenis. En iedereen die op datzelfde thema doorgaat... Zegt ja maar, maar ze moeten wel besneden worden. Anders kunnen ze niet behouden worden. Dat blijft voortdurend doorgaan. Dat is het hele thema in handelingen waarvoor we naar Jeruzalem trekken. Waarin gelaten brief geschreven wordt. Als de mensen gelaten brief lezen en ze hebben geen kennis van de ware grond van besnijdenis... Dan leggen ze hem altijd achterstevoren uit. Dan lezen ze gewoon... Wie zich laat besnijden, is Christus onnut geworden. Amen? Nee. nee, let op. Helemaal niet. Want wie zich laat besnijden, Christus wordt niet onnut. Alleen je moet het begrijpen. Nou, die waren dus gelovig geworden in Messiach. En die zegt dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. Dat is een perfect antwoord. Dat dienen wij ook te zeggen. Maar dat antwoord lag in het kader van behoudenis. En dat is fout. Het ging over tot behoudenis komen. Ik wil een tekst halen uit Johannes 2, vers 22. Moet u luisteren. Johannes, daar zegt Yeshua... Mozes heeft u de besnijdenis gegeven. Amen. En dan staat er tussen haakjes achter, niet dat zij van Mozes komt, maar van de vaderen. Dus deze uitspraak is niet van Mozes, maar die is van Abraham, Isaac en Jacob. De vaderen. En op grond van dat verbond met de vaderen gaat de besnijdenis gewoon door. Die besnijdenis wordt helemaal niet opgegeven. Iemand die zich laat besnijden doet dat vanwege zijn afkomst van Abraham. Nou hebben wij natuurlijk wel de visie van Abraham dat uit zijn zaten Messias geboren wordt. Maar wij worden toegevoegd aan het huis van Abraham. Het huis van Abraham is besneden. Niet om daardoor behouden of gered te worden. Mozes heeft u de besnijdenis gegeven, niet omdat hij van Mozes komt, maar van de Vaderen. En dan zegt hij in vers 24: oordeelt nou niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel. Je kan alleen maar een rechtvaardig oordeel hebben als je gekoppeld bent aan de uitspraken van Torah. Er is geen ander woord wat body heeft als het er niet kan zeggen, zo staat het geschreven. Torah. Oordeelt met een rechtvaardig oordeel. De apostelen en de oudsten vergaderden om deze aangelegenheid te overwegen. En niet anders. Alleen maar met z'n allen naar Jeruzalem om maar voor hier te praten. Over de besnijdenis en de daaraan vermeende koppeling van behoudenis. Want dat moest afgesneden worden. De vermeende koppeling aan behoudenis, dat moest afgesneden worden. Maar die besnijdenis is gewoon een zaak van de Heer. We hebben er nog eentje. We gaan terug naar Torah. In Leviticus 17 vers 12. Daar staat ieder van het huis Israëls en van de vreemdelingen die in hun midden vertoeven. Die enig bloed eet tegen zo iemand die dat bloed gegeten heeft, zal ik, zegt Jabe. mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Maar hier precies hetzelfde. Hier staat uitroeien, omdat ze het zo vertalen, maar hij zegt afsnijden. Het is dus niet uitroeien om te verpletteren, maar afsnijden van zijn verbondsvolk. Want je moet binnen dat verbond blijven handelen. Hier zegt Mozes, mijn verordeningen zult gij volbrengen. Amen. En mijn inzettingen in acht nemen en daarna wandelen. Hij zegt, ik ben Yahweh je God. Durf je nog nee te zeggen? Zullen we He? hem nog eens lezen? Mijn verordeningen, zegt Abba Yahweh, zult gij volbrengen. Daarom vieren we Sabbat, we vieren de feesten, we dopen. We leren Torah te leven. We hebben een Torah-getrouwe lifestyle. Hoe klinkt dat? Wat is jouw lifestyle? Hm. Torah? Dat is mijn lifestyle. Je zal mijn verordeningen volbrengen en mijn inzettingen, zegt Yahweh, in acht nemen en daarna wandelen. Ik ben Yahweh, je God. En er is toch geen andere God? Kent u nog een andere God? Nee, zo spreekt Yahweh. Ja, zegt hij, gij zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen. De mens die ze doet, doet, zal daardoor leven. Ik ben Yahweh, onze God toch? Hij zegt dat je zal leven. Dit heeft nou niets met eeuwig leven te maken. Hè? Met opstanding uit de dood heb je niks mee te doen. Door te doen wat hij zegt, leef naar mijn Torah. Dat is pas het leven van God wat we hier kunnen leven. Barmhartig, genade, goede tieren en trouw is van hem geschreven. En wij zullen de geest van God openbaren door op dezelfde wijze te wandelen. Wij zullen ook in barmhartigheid en liefde en trouw, zowel voor God als voor onze naaste leven... Als de mensen u en mij leren kennen... dan zeggen ze, ik ken nou toch iemand leren kennen. Wat een liefde van God straalt eruit. Die man die maakt nooit ruzie... en die vrouw die kibbelt nooit. Wat een volkje is dat. Vind je het niet? Zo. Ik weet wel dat we wat nog moeten leren hoor. Maar we kijken naar het volmaakte. Waar we naartoe onderweg zijn. Gelukkig hè. Tot... Mijn inzettingen, mijn verordeningen. Als een mensen doet... dat heeft te maken met sma... Horen en doen zal daardoor leven. Ik ben Yahweh. De partij van de fariseeën die gelovig geworden waren zeiden men moet hem besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. En dat is goed, maar ze hadden gezegd om behouden te worden. En dat cancelt die hele vrome opmerking. De apostel en de oudste vergaderden om deze aangelegenheid te overwegen. Toen daar over veel verschil van mening rees omhoog kwam, stond Petrus op en die zegt tot hen, mannenbroeders, broeders, gij weet dat wie God van de aanvang af mij Petrus onder u heeft verkoren. Hey, een uitverkorene. Petrus is een uitverkorene. Zelfs onder de andere discipelen. Opdat, de redengevende woord, door mijn mond van Petrus de heidene hier in Alblasserdam, het woord van het evangelie, hey, dat is de blijde boodschap, hè? evangelie toch, zouden horen en geloven. Het evangelie, dus de blijde boodschap, over welk onderwerp he, hebben we het? Over wel of niet besnijden toch? Ik heb nog nooit eerder begrepen tot hij dat als evangelie bedoeld heeft. Maar hij zegt het wel. Door mijn mond aan de heidenen het woord van het Evangelie zou horen en geloven. Nou, dat is natuurlijk het Evangelie van Yeshua de Messias, Heel duidelijk. Maar in dat Evangelie van Yeshua de Messias is het niet zo dat besnijdenis is uitgesloten. Want aan het verbond van God zou geen punt en geen komma veranderd worden, weet u nog? Geen jota en geen titel zal afgedaan worden tot alles zal zijn vervuld en geschied. En dat is helemaal aan het einde van de tijd. Als we de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen hebben, dan is dat allemaal niet meer nodig. En God, Abba Yahweh, die de harten kent, heeft getuigd. Dus Abba Yahweh, onze God, heeft getuigd door hun de heilige geest te geven. Hé, hey, evenals ook aan ons, zegt Petrus. God, Abba Yahweh, heeft zelf getuigd door hun, die heidenen die tot geloof komen, heilige geest te geven we hebben de geest van God ontvangen hoe denkt u nog te kunnen spreken op een andere manier als God het zegt want wat God zegt komt uit zijn denken, uit zijn geest als wij dan zeggen ja oh nee joh, ik heb geleerd dat we de zondag vieren of we gaan kinderdopen dat doen we in de plaats van de besnijdenis dan snap je toch dat dat woord van de mens helemaal 0,0 is, niks God die de harten kent heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven. Evenals ook aan ons, zegt hij aan die Heidenen, heb de geest gegeven. Hij heeft het zelfs zonder enig onderscheid te maken. tussen ons, de Joden, en hen, de Heidenen. door het geloof hun hart reinigende. Dus er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Tussen een Jood en tussen u. Geen onderscheid. We moeten allebei, zowel de Jood als de Griek, Torah studeren. En gewoon volgen. Want dat zijn de regels in dat koninkrijk van God. Die wordt omsloten door zijn Torah. En binnen de muren van die Torah ben je veilig. Daar buiten, daar rossen de auto's en de tanks en daar schieten ze. Maar wij zitten binnen de muren van Torah en we hebben elkaar lief. Zonder enig onderscheid te maken tussen ons joden en heidenen. En ik wil het eigenlijk niet ons joden noemen, maar eigenlijk Israël. He, anders wordt het weer zo gevoelig. Ze, ja, ben je toch een jood? Nee, ja, we zijn natuurlijk weer een beetje. He? Want die is een jood die het niet in zijn vlees is. Omdat hij besneden is. Maar die is een jood die het hier is. Dus de kern van het echte jood zijn zit in je hart. Maar je kan het ene niet doen zonder het andere. Alles hoort gewoon volbracht te worden. Gedaan te worden. Nou, moet je kijken hoe, hoe het verder gaat. Nu dan, zegt hij... Wat stelt gij God op de proef, zegt Petrus, tegen die mannenbroeders die daar zitten. Het ging over de besnijdenis met behoudenis eraan gekoppeld. Hè? Ze hadden behoud of redding gekoppeld aan besnijdenis. Wat zegt hij? Nu dan, wat stellen jullie God op de proef? Door een juk op de hals van de discipelen te leggen. Dus dat verhaal over die besnijdenis om tot behoud te komen, dat is als juk voorgesteld. Dat nog onze vaderen nog wij hebben kunnen dragen. Hoeveel joodse mannen die besneden waren, dachten ze dat ze door hun besnijdenis zonen van God waren? Echt niet waar. Als ze niet in gehoorzaamheid wandelden. Want ze hadden hetzelfde oordeel als over u en mij. Dus wie denkt tot die Jood is omdat hij besneden is? Dezelfde regels gelden. Geen onderscheid. En dan nou gaan ze een juk op de hals van de discipelen leggen, dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen. Ja, je moet besneden worden om behouden te worden. Verwerp zulke gedachten. Het juk, op een andere tekst staat er, het slavenjuk, dat is dus behoudenis door besnijdenis. Onthouden. Wat is het juk? Dat is behoudenis door besnijdenis als dat in je hoofd zit dat is het juk dat heeft zelfs Israël niet kunnen dragen want zij dachten door die besnijdenis ja we zijn toch kinderen van Abraham, we zijn geen uh, hoerjongen of, of iets dergelijks, we zijn niet uit overspel geboren hoor we zijn het zaad van Abraham. wat had Yeshua ook alweer gezegd indien jij echt de zaad van Abraham bent hè? dan hadden ze zich wel anders gedragen ja, ja echt waar het juk is een slavenjuk. En dat slavenjuk heeft te maken met behoudenis door besnijdenis. Verwerp het. Niet de besnijdenis verwerpen, maar denken dat je door de besnijdenis behouden wordt, is een verderfelijke gedachte. Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij. behouden, gered te worden op dezelfde wijze als zij, zegt Petrus. Dus Petrus die zegt. Door de genade van de Heer Yeshua, geloven wij behouden, oftewel gered te worden. op dezelfde wijze zoals die heidenen. Wat daar ging het over? Dus ook de Joden worden op dezelfde wijze behandeld als de heidenen. Nou, klein stukje over gelaten. Als je gelaten gaat lezen. ik heb er nu maar een enkel stukje uitgenomen. Maar dan zul je zien dat die hele Galatenbrief toestuurt. Naar dit probleem. Als je niet weet tot die besnijdenis gepredikt werd om daardoor behouden te worden... krijg je ook niet door waar gelaten over gaat. Begrijpt je dat? Als je denkt tot het daar gaat over de besnijdenis die weggegooid moet worden... Nee, het ging over dat behoudenis door de besnijdenis. Daar gaat het over. Word gevoelig in het lezen als je de waarheid gaat onderkennen... Opdat jullie waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Ja, houd dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Dat is die besnijdenis om behouden te worden. Want dan kan je pas zeggen, ja maar dan is Christus ons helemaal geen nut meer. Als ik nou door de besnijdenis behouden kan worden, dan hoef ik Jezus helemaal niet aan te aanvaarden. Snap je hoe besnijdenis tot behoudenis, contraproductief werk, naar het geloof in Yeshua als Messia. Daarom is Paulus er ook zo fel op. Zie, ik, Paulus, zeg u: Indien gij u laat besnijden, dat heeft te maken met tot behoudenis, want daar ging je thema over, zal Christus u geen nut doen. Dus het hele verhaal heeft te maken met besnijdenis. Als je denkt behouden te worden door besnijdenis, nou ja, dan heeft Christus toch geen nut voor je. Je hebt nou het vlees eraf gehaald, nou ben je kind van God. Dat is de leugen. Indien is een voorwaarde je laat besnijden, zal Christus u geen nut doen, maar dat staat in de context van de redding en tot behoudenis. Nog een keer zegt hij, kan er niet mee stoppen. Nogmaals, betuig ik aan een ieder die zich laat besnijden, let wel, tot redding of behoudenis, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. Wie kan dat, de hele wet nakomen? Zelfs één gedachte heeft Yeshua ons geleerd aan de buurvrouw, en ik hoef dat niet verder uit te onderhandelen, maar een foute gedachte over mijn buurvrouw en de begeerte die daaraan verbonden is, zelfs die begeerte wordt al afgewezen. Dan kan je rustig zeggen, wie is zonder zonde? Die mag de eerste steen werpen. Want we weten dat wij in het vlees zijn en tot we een weg van heiliging gaan die steeds verder opgaat. En er komt een dag dat je ook aan verkeerde begeerten pijn in je buik krijgt. Nee, mijn god, dit wil ik helemaal niet. We zijn allemaal mensen die in het vlees zijn, maar we zijn geestelijke mensen geworden. En we zijn dat vlees aan het overwinnen en aan het corrigeren, zodat we naar Torah, een levensstijl, ons kunnen richten. Maar we komen dingen in onszelf tegen waar we liever met een ander niet over praten. Hij zegt: nogmaals betuig ik jullie die zich laat besnijden om daardoor menende behouden te worden of gered, hij is verplicht de hele weg na te komen. Want als je denkt dat het zo is en je maakt dan één foutje met de wet. Wat zegt dan de wet? Vloek erop. Want de vloek der wet. Dat is het probleem. Die wet, die klinkt wel goed. Je kan hem heel mooi opdreunen. Je kan er wel een hele mooie, je kan er een melodie van maken. Maar het gaat om de vloek van de wet op de overtreder. Zodra je de zonde doet, pas, zit je vast met de wet. Dus deze uitspraak, als jij je wil laten besnijden om je te laten redden daardoor, dan heb je de, misschien de dag van je besnijdenis al een probleem. Maar je kan een dag later al je buurman tegenkomen, tot je tegen die man zegt, ben jij toch een enge man? Ja, mag ik helemaal niet. Ik zal niet meer met je eten. Je, er zijn zoveel dingen waar we in het vlees handelen, terwijl je net je vlees hebt afgesneden om een, om een leven met God te leven. Dus als je nou laat besnijden om daardoor gered te worden, dan zou je al de dag na je besnijdenis ontdekken dat er niks van jou veranderd is. Dat geldt zowel voor de man, maar dat geldt ook voor de vrouw... ...hoewel daar nou de besnijdenis niet vertelt, maar wel de besnijdenis van het hart. Je bent dan verplicht de hele wet na te komen en dat mislukt volkomen. Niemand kan behouden worden door het houden van de wet. Maar je kan ook niet zeggen, nou dan gooi je we die wet toch eruit. Dat gaat ook niet, want dan heb je anarchie. Dan zijn er geen regels meer. En dan kan je rustig in Nederland links rijden en door het rode lichaam... ...ja, dat geldt allemaal voor mij niet... Halleluja, ik ben een kind van God, ik ga links rijden. Je bent al los van Christus als je denkt dat je door de wet gerechtigheid verwacht. Buiten de genade staat gij. Dus als je denkt ik ga besnijden, want dan word ik gered, dan sta je buiten de genade. Want de eerste dag dat je weer op straat komt, overtreed je de wet en dan is er geen genade meer. Want je hebt gezegd, nee, ik hou de wet. Kunt u het volgen zo? Het is toch leuk? Als je, als je het ziet, hè? Want echt, dit kan je in de christelijke kerk niet horen. Daarvoor moet je een, een leerling van Torah worden. Je moet een navolger van Yeshua worden. Want zo geeft Yeshua onderwijs. En als hij onderwijs gaf, dan zegt hij, zo spreekt de Heer. Zo spreekt mijn vader. Dit heb mijn vader gezegd. Ja, je zegt alles maar dat je vader zegt. Ja, maar zo heeft de vader gezegd. Ja, en dat moeten wij ook doen. Ook al krijg je mensen die een beetje lelijk tegen je doen. denk ik, oh het gaat goed, ze doen lelijk tegen me. Degenen die zoekend zijn, die komen er ook uit. Ook al hebben ze het lelijk gedaan. Want ze gaan er natuurlijk uh, lopen mopperen van binnen. Want ze vinden je een enger dat je zulke creepy dingen zegt. Maar toch zeggen we op een dag, hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Tjonge, wat heeft die man gelijk? Zegt de Sabbat is de dag van God. En uh, afijn, noemt u maar op wat we met elkaar hebben mogen leren. En dan komt zo'n persoon ook tot één keer. En dan kan je hem in de gemeente binnenhalen. Als de prins, je hartstikke fijn. Kom in het Koninkrijk van God. Dan ga je dopen, ga je zelven. We gaan samen op weg. Je bent los van Christus als je verwacht behoudenis te ontvangen door je te laten besnijden. Gij bent los van Christus als je door de wet gerechtigheid verwacht. Wat is gerechtigheid? Dan wordt je gewoon recht gedaan. Als je naar de Torah leeft, word je gewoon recht gedaan. Als je hem overtreedt, ja, dat is een probleem. Dan heeft God nog een uitweg door het offer van Yeshua te aanvaarden, je zonde te beleiden. Dus het Meku heen te gaan en gelukkig ben je afgewassen. En vader, die zijn vriendelijk aangezicht is over je. Onthoud het maar goed, als je willens en wetens de zonde bedrijft, verandert het aangezicht van God. En er komt een moment, dan verbergt hij zijn aangezicht voor je. En dan wil je bidden en dan heb je geen toegang meer. Dan ga je naar je broer of je zus en zeg oh zou je alsjeblieft voor mij willen bidden? Dan zeg ik, nou hoe komt het nou eigenlijk, dat je dat vraagt. Je hebt toch zelf een relatie met vader? Je kan zo de hemelpoort in gaan en zeggen, vader ik heb een probleem, pijn in mijn buik, ik heb dit. Ik heb moeite en verdriet. Het is goed als we voor elkaar bidden. Maar besef wel dat je een van de kinderen van God bent. En dat de ene kind niet groter en kleiner is als het andere kind. Hoewel ik ook niet wil zeggen, je moet niet komen als je gebed nodig hebt. Maar eigenlijk moet er aan bidden iets meer eh, gepraat worden. Hè? Waarom moet een ander voor je bidden? Nogthans, als je gebed nodig hebt, kom. Maar denk erover na. Wij zijn toch niet los van Christus, broeder en zuster? Of verwachten wij door de wet gerechtigheid? Nee, ook niet. Wij verwachten geen gerechtigheid door het doen van de wet, want dan vallen we buiten de genade. Yeshua die zegt in Mattheüs 5, vers 17. Meen nou niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Dat is een tekst die wordt wat uitgesproken door de christenheid. Als ze horen dat jij Sabbat viert, He? zeggen ze zo. Ze denken allemaal tot hij dat wel gedaan heeft: ons losgemaakt heeft van de wet en de profeten. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Nee, zegt hij. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Ook weer zo'n vervelend woord. Meen nou niet dat ik gekomen ben om de wet of die profeten te ontbinden, los te maken en weg te doen. Ik ben daar helemaal niet voor gekomen om te ontbinden, maar om het te vervullen. En dat woordje vervullen, dat schijnt zo moeilijk te zijn voor mensen. Ja, vervullen, vervullen. Zie je, maar hij heeft alles verbracht, dan nou hoef ik het niet meer te doen. Ja, dat staat er niet. Dat vervullen, misschien moeten we even kijken wat vervullen betekent. Vervullen betekent gewoon in de grondtekst... maken dat Gods wil naar behoren gehoorzaamd wordt... en Gods belofte vervuld worden. Dat is wat er staat. Maken dat Gods wil als bekendgemaakt in de wet of in de Torah... naar behoren gehoorzaamd wordt... en Gods belofte door de profeten gegeven vervuld worden. Het is toch eenvoudig om langs Gods wegen te wandelen? Zo wilde hij het gewoon. Dus als je het gebod van God wil vervullen... dan ga je gewoon gehoorzaam worden. Yeshua vervulde ook het gebod van God. Perfect, want hij zondigde niet... Hij heeft niets gedaan waardoor hij de dood zou sterven. Nee. Vervullen is maken dat Gods wil naar behoren gehoorzaamd wordt en Gods belofte vervuld worden. Dat betekent dat woordje vervullen hier, dat heb ik gewoon weer teruggezocht in de concordantie. En dan kun je precies zien hoe dat loopt. Het is echt mooi om dat te doen. Als je dit nou gelezen hebt, dan zeg je in vers 18, want voorwaar... Dat betekent amen, amen, amen. Ik zeg u eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet ene jota of ene titel vergaan van de wet, van de tora, van de onderwijzing. Eer alles zal zijn geschiet. Kunt u de amen op zeggen? waar. Dat is een lifestyle die wij leven. En het is een vreugde om dat te doen. Om alles te doen wat de Heer tegen ons zegt. In Matthäus 10, vers 24 staat een discipel. Zijn hier discipelen? Steek je hand op. Ja, allemaal discipelen, leerlingen. Nou, leerling die staat niet boven zijn meester Yeshua. En een slaaf ook niet boven zijn heer. We kennen hem allemaal. Het is genoeg voor de discipel om te worden als Yeshua. En voor de slaaf als zijn heer. Ik vind het een prachtig. Hij zegt, dat is genoeg. Je hoeft niet meer te doen. Je moet gewoon je Heer volgen. Je dient te worden als je meester. Dat is misschien nog wel een hele weg om te gaan, maar je zal toch zien, elke keer ga je verder op die weg. Je gaat steeds meer zien, je gaat steeds meer verstand en begrip krijgen over de woorden van God. En het is een verlangen om daarnaar te leven. Het is genoeg voor een leerling om te worden als zijn meester of als een slaaf, als zijn Heer. Amen? Nog een keer? Amen? Heerlijk, lieve mensen, wandel met vreugde in de wegen van de Heer. Je zal leven. Shabbat shalom.